6 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In Italië is de Kamer van afgevaardigden akkoord gegaan met een pakket bezuinigingen van 60 miljard euro. Gisteren stemde ook de Senaat al met de hervorming in. Verwacht wordt dat premier Berlusconi nu snel opstapt. Hij heeft zelf aangekondigd dat hij zijn ontslag indient, zodra het bezuinigingspakket is goedgekeurd. Vanavond komt het kabinet van Berlusconi nog bijeen, vermoedelijk voor zijn laatste zitting. Beoogd opvolger is Mario Monti. De politie in Midden-Nederland houdt extra controles op ingevoerde vuurwerkpakketten. Vooral pakketten uit Polen bevatten volgens de politie vaak illegaal zwaar vuurwerk. Het wordt via internet besteld. Bij de controles wordt samengewerkt met het Openbaar Ministerie en couriers. Aan hen is gevraagd om bij verdachte pakketjes de politie te waarschuwen.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 Bij een explosie op een militaire basis ten westen van de Iraanse hoofdstad Teheran zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Zeker 16 mensen raakten gewond. Volgens de Iraanse staatsmedia ontstond de ontploffing toen leden van de revolutionaire garde munitie verplaatsten. Waardoor de explosie is veroorzaakt is nog onduidelijk. In Heer -Waard zijn twee jongens van 16 aangehouden die eerder deze week vuurwerk zouden hebben gegooid naar een vrouw en haar hond.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 In de Randstad staan files op de A13 Den Haag-Rotterdam, tussen Delft-Zuid en de afrit Berkel en Roderijs 2 kilometer. De rijstrook is dicht, er is daar een auto op de rijbaan gestrand. Op de A28 zolle Amersfoort, tussen Knoop het Hoevelaken en Leusden 2 kilometer na een ongeluk. Tot zover de verkeers...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 035731969 573 1969. Goedemiddag, entertainment view. En hier is de jeugd van tegenwoordig. Papa is thuis. ben ik niet ik heb een Dus ik zeker dat we zijn ik heb Ik en ik stap bij. En de zijn op mij. we spelen I'm gonna let back. that, life, baby, I that deep, Cause I should do my best. the left. I ain't the, the, the, the, the on this broken head. That Heel, lekker. Heel lekker, papa gaat. Papa ga. Breng je ogenblikkelijk, papa ze glaasje. Braaf, money. money, papa we staartje. En dat staartjes. is precies, Papa's staartjes. papa een straatje. Papa gaat door, dat, dat gaat. En dat maar papa. papa, my papa. Papa papa, was is a hunter in my sack, I Papa is Papachi, it's Made the place that I'm beating on this me. my And his is, baby the time from Papa. Papa is in the Papa doet weer dingen kopen. Papa is in in the is gemarineerd met house, is in the house, en is in the house, Ik heb niet met house, Papa Het in is van Papa met je er is in the is in is in de in is in the house, voor de in Papa is That I'm beatin' on this dope, it up I all I want to say to make I Got I'm six,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 Let mm -hmm. me mm -hmm.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 Ja, concurrenten concurrentie was aardig, want dan lukt dat is allemaal al uit dezelfde omgeving kwamen als waar ik zelf vandaan zou. Want waar kom jij vandaan? Ik kom uit ook van Holland. Oké. Okay. Dus, uh, Wat goed ben ik Oké, en um, Welk liedje zong je? Ik heb uh, You uh, en You van de uh, begonnen. Oké, okay, goede plaat. Ja, ik ben geëindigd met een uh, Tom Jones. Oh, Oké. Okay. En uh, nee, wat ik nou afvroeg, je doet mee met zo'n uh, talentenjacht. Hoe ben, je, hoe ben je bij deze talentenjacht terechtgekomen? Waar heb je het gezien bijvoorbeeld? Uh, via het internet. Ik doe één keer in dezelfde tijd talentenjacht uh, te googlen uh, via internet. En daar kwam deze er dan toevallig ook op uit. Oké, okay. Oké, okay, en heb je nou ervaring met zingen? Zing je, zing je al lang? Ja, ja, ik sing al 16 jaar. 16 jaar en heb je ooit platen uitgebracht of iets dergelijks? Heb je vaak optredens? Ik heb vaak optredens. Ik heb al een singletje uitgebracht. Ik ben momenteel Daar bezig met een tweede single. Die uh, moet uh, half, uh, half december klaar zijn. Sure. Druk zat. Oké, okay, en ik heb, ik heb er geen idee hè, zing je nederlands Engelstalig, misschien wel Duits, je weet het nooit. Nederlands, Engels, Duits en uh, af en toe een beetje. Spaan. En je zingel die er aankomt in december, welke taal is dat? Nederlands. Oké. Okay. Nederlandstalig dus? Ja. Oké. Okay. En uh, nou ja, stel ze mensen, hebben jou al gisteren gezien en zijn geïnteresseerd, heb je aan een website of iets dergelijks? Uh, ja, ik heb een, web, een website ik heb gecombineerd met mijn bedrijf. Dus als de mensen wat over mij willen weten, dan uh, zullen ze naar uh, www.cafeekuur.nl moeten uh, surfen en dan uh, kunnen ze alles tegen. Klinkt gezellig bij jou op de achtergrond. Ja, ik ben even aan het werk, man. Oh, je bent ook echt aan het werk, oké. Dus je houdt wel een beetje van dat sfeertje. Ja, ja, ja. Dat te gek. En wat ik me nou afvroeg: hoe groot schat je de kans in dat je als winnaar uit de bus komt? Het is een gewaagde vraag, ik weet het, maar zou je erop kunnen antwoorden? vooral en na de tweede voorronde pas wordt het een gewaagde vraag. Als ik. Het voordeel van de jury in gedachten neemt van de eerste voorronde. En van gisteravond schat ik mijn kans een kleine 60% is. Zo, zo, zo, zo. Dat is nogal wat. Nou ja, we gaan het zien bij de volgende voorronde. En als je door kan bellen, weer natuurlijk weer. Alles goed. Nou, Johan, dankjewel. Hele fijne avond, hè? Ja, jij ook. Oké, hoi. Hoi. Some we're hardly ever here. for my terrain power is made by power being taken so i keep on running to protect my situation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 Blablabla Het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je van Test TV op kanaal 45. We are young. Wat is liefde nou? Love is a battlefield. Je Pat Bennetor, nummer uit 1984. En zometeen het showbiz nieuws met Popstar Henry. Tierra Santiago. Tierra in Que no me llore, que no me llore, stay I say to uh, get out of my way, uh, get out of my way. een Te dije negro que te fueras ya, porque me castiga mucho met popstar Henry. het gedaan, want met popstar Henry. Ja wel. Goedenavond Henry. Ja, goedendavond luister Luise natuurlijk ook hè. We zijn er weer hè. Helemaal mooi. Hoe gaat het Henry? Nou, eigenlijk uitstekend. Gisteren was ik nog even in Meppel, dus helemaal aan de andere kant van Nederland. Vandaag zit ik weer in Brunson, dus ik ga lekker naar huis toe en even lekker voetballen kijken. Oké, nou, goed om te horen. Ja, zeker weten. Hoe is het weer jullie in voor? Het weer? Nou ja, ik vond het vandaag eigenlijk wel redelijk. Ja. ochtends is het nog wat fris, s'avonds is het nog wat fris, maar in de middag is het best nog te doen. Ja jongens en dat voor midden, midden november alweer. Hè? Ja. Het blijft een mooi weer. Dus uh, wat dat betreft hebben we niks te klagen op dat nee, hebben we niks te klagen. Hoe slecht de zomer was, hoe mooi het na-zomer. Ja. En, uh, en uh, bijna de winter zelfs. Ja, helemaal top maar toch? Maar goed, in ieder geval, uh, ja, ja, Jan en Lisa die hadden natuurlijk helemaal mooi mooie dag op uh, Sint Maarten. Want die stonden hebben met de voetjes lekker op de vuil op het strand, weet je wel. Met 22 graden en volle zon, hè. Ja, die hadden iets anders weer, hè. Ja, nee, die hadden het nog beter, hè? Dus uh, wij hebben nog niks te klagen, we hadden helemaal niks te klagen natuurlijk, hè. Nee, klopt. Ja, dus, ja dat is natuurlijk altijd volle, uh, zon overgrote natuurlijk, dat land daar, dus... Uh, wat dat betreft hebben we het nog beter dan ons. Maar dat maakt het niet uit. Ze zijn ieder getrouwd vandaag. als ze terugkomen in Nederland gaan ze nog lekker feestje bouwen denk ik hè. gaan ze volle namen op hun kop zetten, hè? Ik denk het wel, ja. Ja, we kunnen gewoon even van Jan gaan we even uh, naar uh, Michael Jackson, dat is ook dus een hele stap uiteraard. Ja. Maar hij is natuurlijk een, een soort natuurlijk met die, uh, die Candid uh, Murray. Wat hij zegt van ja, uh, ik, ik ben eigenlijk een getraind cardioloog. En dat is eigenlijk de reden waarom ik niet zo snel uh, de hulpdienst heb ingeschakeld uh, voor, voor Michael Jackson. En dat is zijn excuus. Dat is zijn excuus. En, ja, er is uh, nergens een bewijs gevonden dat hij een getraind cardioloog was. Nee. Dus ik krijg ja, hem dat natuurlijk weer. Maar, okay. dan, dus, er schijnt een uh, documentaire over hem gemaakt te gaan worden. Uh, die zou binnenkort uitgezonden worden. wat, wat vind dus dat jij dat van nou? Wat vind jij nou van die situatie? Ja, ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Laten we eerlijk zijn, uh, Mark Jackson was natuurlijk verslaafd aan die pomp en daarvan meer slaapmiddelen op een gegeven moment wordt er natuurlijk hartstikke wild van ja. En hij had natuurlijk een, een persoonlijk lijfarts En die is er natuurlijk helemaal niet bij dat Michael Jackson natuurlijk doodgaat Nee, tuurlijk niet is, is het nou later of is het op een gegeven moment bom van hem uh, Dus ik zeg dat de waarheid zo ergens in het midden liggen Maar ik kan ja. niet voorstellen dat hij zich bewust is geweest Dat Michael Jackson zou komen te overlijden. Nee, dat denk ik dus ook niet Nou ja, hij gaat, nee, ja. In, ieder geval, uh, hij gaat in ieder geval de cel in nu ja, kijk, dat was een typisch Amerika. Ze moeten daar een schuldig hebben om iemand de schuld te geven. Ja, ja, klopt. Uh, maar ik vind het allemaal een beetje laag bij de grond. Maar goed, ja. het, het, allemaal, het zal bij, bij de showbusiness daar in, uh, in Amerika horen. Het is natuurlijk weer een gigantische show, natuurlijk, met die artsen. Ja, ja, de pers vindt het prachtig natuurlijk. Ja, uiteraard. Het is, het is gewoon een, een grote soapserie daar. Eigenlijk. Ja, klopt. Maar goed, inderdaad, uh, wordt vervolgd. Huh? Ja, nou, we gaan het zien. Ja, trouwens, die twitteren. Sorry? Wil jij twitteren? Ik twitter wel eens ja. Ja, ook moet je net op corner? Nee, dat niet. <laughs> Oké, okay, dan hebben we die eerste die zijn gestopt, want ze keren allemaal berichten berichtjes op de uh, op de Twitter. Oh. En uh, ja, ze komen weer. Soms zat er ook weer meer in, en want ze keren allemaal dagen denkend dat het een verslaafd is geweest ja. in de tijd. En uh, ja, zo toen hij uh, ook gezegd nou stop ik ook nog op de twitter, ja, ja ik, ik heb ook op twitter. Maar ja. uh, zo kan het, ik, ben je echt niet mee bezig, hoor. Het is allemaal wel een mooie week. Ja, nou, ik snap het wel. <laughs> Goed joh, en dan hebben we natuurlijk uiteraard de Voice of Holland. Hè. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, heb jij het gezien? Ik heb het gisteren wel, ja, wel een deel gezien. Ik heb een beetje gecept tussen het Nederlands Elftal en de Voice of Holland. Ja, ik heb het helaas niet kunnen zien, want ik was onderweg naar naar Meppel toe, uiteraard. Ja. En uh, ik, heb, ik heb het voetballen gevolgd op de, op de, op de, op de radio. Check van Gelder. Ja, het was inderdaad iets spectaculair. Nee. Maar die van de Voice of Holland heb ik natuurlijk niet gezien. En, uh, wat ik wel heb gehoord, is dat er natuurlijk een soort van dilemma is ontstaan. Dus uh, die zeker die ze, uh, Paul Turner ja en hoe je wat Jenna. Jenna, ja ja en het is natuurlijk zo en dat wat ook gezegd wordt het is de Voice uh, niet de performer nee klopt Alleen, ja goed hoe goed, goed, goed is Paul hoe goed zingt hij uh, ja, ik, ik ben benieuwd wat er gaat geven want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 Daar moet je naar uh, Holmes Carteland of zo gaan. Ja. En daar, daar is de performance belangrijker. Ja. En hier is de, de voice is belangrijk. En ja, ik denk dat. Vooral op een gegeven moment een beetje flink de boot heeft misgeslagen gisteravond. Door uh, Paul Turner door te laten gaan en ja. Gianna niet. Ja, ja, dus, ja vind het, ik het vind ook. Dat kan tegen zichzelf tegen hoor. Dus ja. dat, maar daar vallen wel de nodige discussies over uh, losgebarsten gaan worden. En, uh, maar ik vind het niet juist. Dat, betreft, nee. dat kan natuurlijk niet. En dat je zegt uiteindelijk, zij ze, ze hebben twee hele goede zangers. En dan geeft de uiteindelijke de, de show geeft dan de doorslag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 Goed, dan hebben we natuurlijk nog uh, in de voice hebben we natuurlijk zeker Bart Branches, Die krijgt een makeover. En hij zal helemaal uh, ja, bijgesmeed bij, uh, bij en weet ik van wat gaan worden. Die zal er helemaal oud uitgezien. Hij zal een stuk jonger uitgezien. Hij is dan 49. Ja, klopt. Nou, dus ik ben benieuwd. Laat maar gebeuren. Ik vind, ik vind hem zo goed, hè?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 Dus we is ook een beetje een dan voor de kiezers de, ja, waar we momenteel in zitten. Dat kiezers uh, nou, het gewoon heel erg moeilijk hebben. En dan we genoodzaak zijn om met ons te doen. Om een ja. beetje in de, in de pitje te blijven. Hoe vind je, hoe vind je die uitspraak? Ik, uh, ik vind het een hele goeie. Jawel, nou daar moet je zo vandaag. Ik vind een hele goeie. <laughs> Ja, uiteraard. ja dus, uh, goed, dat, dat is gewoon opeens te binnen. Ja, dat niet later. Ja, goed, daarnaast heb ik natuurlijk uh, een, de, de, het album van uh, LA The Voices. Ja. Door de staat erin, die binnengekomen is op nummer 1. Oké. Okay. Ja, ik vind, een, uh, ik vind het een knappe prestatie. Ik heb geen idee welke nummers er allemaal op staan. Ik heb ook geen Bye. idee. <laughs> Dan zullen we wel een stuk of 10 de kop zijn uiteraard. Hè? <laughs> ja, dat denk ik ook wel, anders komen we niet op nummer 1 ja. hè? Nee, uh, dat denk ik ook wel. Maar <laughs> nou, goed, alle gegevens op een stokje. Uh, hij werkt er hard aan. Um, uh, we wachten wel af uh, hoe ver het gaat komen. Ja, want uh. ze willen meedoen met het uh, songfestival, hè? Ja, goed, dat heeft hij al een keer eerder gedaan. En toen had hij er ook niks van gebakken. Nee. Hij kan er beter van afblijven denk ik. <laughs> nou <Nee. laughs> nee, we gaan het zien.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 Whatever you feel mm -hmm. Baby, you're in control Where you gonna take it? Mm -hmm. Don't you think that I do You got you no dumb a little will I wanna know Baby, when you're with me Who do you think you're fooling? Making me feel so sure, Turning your love light down again Why don't you let me be? You don't know what you're doing Making me feel so sure. Down again Do it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 En uh, vanaf twee uur zondag in kennen we nemen. Aldo en ondergetekende het stokje over. En uh, nog steeds um, ja, proberen we u in de, in de Sinterklaas stemming te krijgen. Dus morgen vanaf twaalf uh, uur luisteren naar GFM. Zometeen de herhaling van de Euro Breakdown. En uh, nou ja, hele fijne avond. Als je uitgaat, veel plezier. Als je gaat relaxen, doe het rustig aan. En ik ga denk ik vanavond even aan de... Makes me happy. Okay. I'm